Joseph Borrell, de buitenlandschef van de EU... heeft de Israëlische luchtaanval op een school in Gaza-stad scherp veroordeeld. Hij zegt dat er geen rechtvaardiging is voor deze bloedbaden. Bij de aanval vanochtend vroeg vielen tientallen doden. Sommige bronnen spreken over zeker honderd. De VN-rapporteur van de Palestijnse gebieden, Francesca Albanisi beschuldigt Israël op X van genocide. Israël zegt dat Hamas de school gebruikte als uitvalsbasis... en dat er maatregelen waren getroffen om het aantal burgerslachtoffers te beperken. In Syrië zijn Amerikaanse troepen aangevallen met een drone, meldt persbureau Reuters op basis van een Amerikaanse bron. Waarschijnlijk is er niemand gewond geraakt. Eerder deze week raakte in Irak bij een aanval op een Amerikaanse luchtmachtbasis wel vijf militairen gewond. Volgens het Pentagon was het het werk van pro-Iraanse milities. De man die een hongerstaking ging uit protest tegen het uitzetten van kinderen uit Nederland... is daarmee vanochtend gestopt vanwege zijn gezondheid. De 79-jarige Limburger voerde zijn actie voor het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Den Haag. Hij eist een onmiddellijk kinderpardon voor alle kinderen die langer dan vijf jaar wachten op een verblijfsvergunning. Vandaag, op de 30 e dag, besloot hij op doktersadvies toch weer te gaan eten. Voor de zesde dag op reis een kunstwerk van graffiti-artiest Banksy opgedoken in Londen. Ditmaal gaat het om een silhouet van een kat op een aanplakmuur in een buitenwijk. Van is, uh, de muur bestaat uit verweerde houten panelen. Een van is uit elkaar gevallen. Door de houding van de kat lijkt het alsof die er iets mee te maken heeft. Eerder deze week verschenen er onder meer twee olifanten, drie apen en een wolf. De reeks wordt dan ook al Londen Zoo genoemd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 tot 26 graden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw een zonnige dag met af en toe wolken. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Ja, ja, ja, ja, we zijn Wat er. Wat ben je nou aan zijn, het we doen, doen, Rob? Zijn, je nou hier aan die computer, knoppen Ja, ja, die computer wil niet helemaal meewerken. Maar het kan een keer gebeuren natuurlijk, hè? Zeker. Dus nou, het derde uur van uh, <laughs> begint op Ja. ...begint altijd lekker met uh, de Disco Classics Party van uh, de Tramps. Blijft toch een uh, weekend. En meer uh, natuurlijk uh, straks uh, onder meer over de Formule 1... Ja, we gaan zo bellen met Rendel. Rendeltjes. Ja, Rendel. Ja, Rendel weet er alles van. Ja, ja, ja. ja. Ik ben heel benieuwd. Is hij zelf nog uh, te racen dit weekend? Nou, nee. Maar een uh, vriend uh, of uh, collega van hem wel. Oh. Maar daarover uh, straks uh, veel meer uh, van, uh, van Rendel. Om kwart over vier met uh, de Pit Reports. Verder heb je om uh, half vijf nog... Uh, ja, dat klopt. Het beest van de week. Het beest van de week. Ja. Zeker weten. En uh, wil je al verklappen wie we in de aanbieding hebben? Nee, dus. Okay. Maar ja, ik wil het best verklappen hoor. Ja, en wie is dat? Keizer. Keizer. Keizer. Oké, okay, en dat is Poes. Poes. Poes, Poes. Kat. Kat. Oh, Oké. Okay. Nou, dat dan uh, om half vijf. En verder uh, nog uh, wat uh, laatste nieuwtjes. Uh, zo, nu en dan. En dan uh, gaan we alweer uh, richting vijf uur. En ja. zit het er alweer op voor ons. Uh, en is hij er dan ook? Hij is uh, op vakantie. Oh. Oh, dat dus ja. moet ook af. Hij en toe, zit uh, hè? lekker in uh, Kroatië. En daar geniet hij uh, van. Uh, Mooi zonnig weer en uiteraard uh, klussen in huis. Dat hoort er ook Lekker, bij, hè, hey, Fred? Lekker. Zo is het. Maar na de, na de Grand Prix zien we hem uh, weer terug. Oh. En horen we hem ook weer terug met uh, Entertainment voor You. Wij gaan het derde uur in uh, met uh, niet alleen de Tramps... maar ook uh, deze van uh, Bino DiAngelo. serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato, frae da stera al mio confronto, era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah Si dice così, no? E poi E poi Che idea Vale idea non Vedi che lei non ci sta Che idea vale idea Maliziosa ma sapra tenere a pada un superbullo Buffo come te e poi che ha di speciale Che in un altro no, non c'è Che idea Quale idea Aan het raam l'ho agganciata, dalle braccia bracelet met gusciata. Maar waarat, l'ho bloccata, carettata, sul visio, su di fata. Maar sembrava una patata, la chiappata, l'ho volata. e ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea! Quale idea! Non vedi che lei non ci sta. Che idea! Quale idea! È maliziosa, massa sapra En dat er een andere is, dat er idea, dat er een andere is, dat er een andere idea, En dat in een gala? is, dat er een andere is. En dat er een andere is, dat er een in is. En dat er Dus zomer, sorry, de zomerritzori en de zin van uh, Pino D'Angelo. Ja, het is tijd uh, dat we gaan naar het theater van de Autosports. Daar zit hij dan uh, wekelijks hoor. Onze eigen Rendel Lawson. Goedemiddag, Rendel. Goedemiddag. Hey, Rendel. Goed, goed, goed je weer te horen, man. Ja, lekker hè? Ja, zeker, zeker weten. Hey, maar dat lied je hiervoor, hij ja. ja. Volgens mij kwam hij, hij uit de hel. En die meiden kwamen volgens mij uit de hemel, of niet? Ja, nou ja, zoiets ja. <laughs> dat zo klonk het wel. Ja, dus, nou, zo is het ook. <laughs> oké. <Okay. laughs> Hey Rendel, ja, vanmorgen reed je weer uh, lekker uh, op, uh, op de A9 ik werd gestoord. Ja, ja. gebeurde ook weer. Uh, waar werd je gestoord van? Nou, de... Nee, het waren, waren twee, twee filmpjes, want uh, terwijl ik aan het filmen was belde me een racemaatje uit uh, Van de noornburg waar nu het hele grote oldtime uh, festival bezig is, Campri festival Een gigantisch groot evenement. Ik denk een van de grootste in Europa, als je kijkt wat er aan de auto's rijdt. En hij rijdt daar met zijn uh, Formule 3, Patrick Andriessen. Uh, twee jaar geleden natuurlijk de Europees kampioen in de uh, historische Formule 3. En uh, eindelijk doet ze de auto het weer. We hebben een heel jaar problemen met zijn auto gehad en hij was helemaal happy want zijn auto deed het weer. Dus dat is helemaal super. Ja, en ik hij hoorde dus... ook dat jij daarvoor uh, gezorgd hebt, hè? Dat een uh, bepaald... Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Patrick is soms een heel eigenwijze jongen. <laughs> en die luistert soms heel erg, want die denkt dat hij alles zelf beter weet. En toen heb ik hem aan zijn oortjes getrokken en uh, hij zijn goede vrienden. Ik zei, we gaan het nu even anders doen. We gaan het mijn my way doen, zeg maar. <laughs> en dat hebben we gedaan. En uh, de auto loopt weer als van huis uh, dankzij Bas uh, Autoservice helemaal uit het uh, oosten van het land. Dus Oh, oh, ja, daar zitten, daar zitten de beste ook op uh, autosportgebied uh, volgens ja, mij. Ja, daar zitten de mooiste op autosportgebied. Dus uh, daar, daar, daar, daar, daar komt echt de wijze, zeg ik altijd, komen uit het oosten. En de, de echte wijze voor uh, motoren afstellen komen ook daar vandaan. Ja, ze beginnen met de tractoren en dan uh, gaan ze naar de andere motoren. Ja, ja, trekkers. We trekken, trekken heb ik inmiddels vernomen dat het daar heet. Oh ja, de <lacht> PK's die vliegen om je oren daar. Uh. Ja, ja, ja, geweldig ja. Eh, Rendel, jij ja, hoorde over je vriend Patrick Andries dan op de Nürburgring. Uh, yeah. Dat hij daar uh, als uh, 60 gekwalificeerd is? 60 gekwalificeerd, eerste is een klas. Uh, het is namelijk een veld met allemaal verschillende auto's. Dus je hebt, uh, alle, die Formule 3 is natuurlijk een hele lange periode. Hè? Ik heb bijvoorbeeld hier in de garage een Formule 3 uit 1973 staan. Die Verpettiger uit 1983, een uh, Ralt heeft hij. Een, een Ralt RT3. En, maar er rijden ook auto's uit de jaren zeg maar, 88, en 89. En dat is al een tijdperk een beetje dat ze kwamen met de carbon auto's en dat soort dingen. Ja, die gaan natuurlijk harder. En dat zit allemaal wel gecombineerd in één veld. Uh, en ja daar, daar kan je natuurlijk met zo'n wagen uit 83 niet verwinnen Maar in zijn klasse uh, zat hij er ver boven uit uh, een beetje zoals het toen was. Dat hij op uh, Pauli K. Europees kampioen werd. En uiteindelijk opgewonden dat uiteindelijk die auto het weer doet. Dus Patrick is heel, heel, heel erg blij. Ja, mooi dat hij uh, weer uh, terug is. En uh, ja, je vertelt er ook heel enthousiast over uh, vanmorgen. Ja. En het meest mooie vond ik dat hij zegt van nou, ik zit vanavond aan de barbecue een uurtje of zeven en... Uh, potje bier erbij en dan uh, mag Patrick als eerste race gaan uh, beginnen. Ja, maar Patrick op 7 uur. Dat uh, gaat tot vanavond 9 uur door, door joh. Ja, dus het is, uh, er wordt daar, kijk, die Duitsers begrijpen gewoon dat als er race moet worden, wordt er gereisd. Dus uh, die zijn vanmorgen om 8 uur begonnen. Hè? En om 9 uur vanavond reizen nog. Lekker. Jeetje, niet normaal joh. Ja, heerlijk toch. En ja. morgen ook weer, weer zo'n dag, heb ik begrepen. Ja, morgen is het, het stop is iets eerder op zondag, maar dat gaat gewoon de hele dag door. Er zijn enorm veel uh, raceries daar aanwezig. Met echt, ja, ook helemaal Auto's en ik probeer er al jaren in te kopen me, komen mijn serie. Ja, dit wordt helemaal geregeerd door alle Duitse racers. Ja, daar kom je gewoon niet tussen. Klaar. Nee, een soort uh, DTM-organisatie. Ja, uh, zeg maar. Dus uh, kansloos. Uh, en ze, ze hebben wel ja, gezegd: je hebt een hele mooie race. Vind je dat helemaal geweldig? Maar ja, we hebben al genoeg Duitse series die dit kunnen vullen. Dus kansloze missie. Kansloos. <laughs> kansloos. Nou missie. ja, maar ja, leuk uh, dat je in ieder geval nog wel uh, connecties hebt. Uh, dan uh, via Patrick onder meer uh, daar. Uh... Ja, jawel, en Patrick uh, en ik ik, ik zou hier zeggen, dat veld zat helemaal vol waar hij in zat. 36 auto's. Dat mogen er maximaal starten. Maar er hebben op het laatste moment toch een paar mensen afgezegd. Dus we zitten nu met, geloof ik, 30, 31 auto's aan de start daar. Uh, van die Formule, Formule auto's. En toen baalde ik wel. dat ik eigenlijk wel zoiets van, oh, wat ik wel bij wilde zijn met mijn Formule 3-tje. Ja, dat denk ja, ik ook wel. Ja. Ja, Zo'n mooie ja. Oldtimer uh, Grand Prix is wel ja. mooi om bij te zijn. Ja, vergis niet. Hè. Het is uh, vanmorgen. Uh, ik had Patrick dan uh, vanmorgen aan de lijn. Uh, maar gisteren ook al. Dat is de tribunes zitten daar dus al om een uur, uur of acht morgens al helemaal stampvol. En dan, de, dus er komt echt enorm veel publiek op af. En als je zegt, is het goedkoop? Nou, niet goedkoop geloof ik. Want een weekendkaartje kost geloof ik iets van uh, 65 euro. Dus oh. niet, goedkoop is het niet, maar het zit helemaal stampje vol. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. Dat, uh, dat leeft daar dus toch ook nog wel enorm, zullen we maar zeggen. Zeker weten en de klagen mensen dat uh, Sanford uh, duur is. Maar ja, waar, dan we, dan we, dan. Voor, voor dat hele weekend kon je voor uh, weinig toen een kaartje kopen, hè? Ja, ja, ja ja dat het bij ons was, dat wij reden ja. een, paar, een paar weken geleden. Ja, wat was het, 7,50 per dag, 12,50 voor het hele weekend. Ongelooflijk, hè? Ja, dat zijn wel echt oude, oude witse prijzen. Ja, zeker. <laughs> niet uh, elke keer, in de, bij de Grand Prix kom je niet in uh, voor die prijs, denk ik. Nou, maar, ja, weet je wat het is? Je kan niet meer onder het hek kruipen zoals we vroeger deden natuurlijk, We deden het dat altijd. Het gaat allemaal ja. Weer. Ja. Ik zei altijd, ik moet even naar uh, mijn vader op het uh, landje, het binnenterrein. Ja. Uh, nee, dat kan niet meer. Nee, kaartjes. Ik, ik, ik, ik zou je eerlijk zeggen, ik weet niet eens wat de goedkoopste kaartjes zijn in Zandvoort uh, voor de hier dit jaar. Maar ik, ik, ik, ik voor heb, een ik Zandvoort er heb... 35 euro op de vrijdag. Uh, vrijdag 35 euro ja, ja, voor het... een zandvoorter, hè? Ja, 50% korting ja, procent... Voor ja. ja, nee, maar dat zeggen ze nou, hè? Even oh, daarover. Okay. Uh... Uh... Het is voor iedereen gewoon die 50% korting. Maar ze hebben het er gebracht, omdat onze bewonersdag niet uh, door kan gaan. Ja, precies. Alsof ja. het 50% korting voor Zandvoort uh, is. Maar voor jou ook ah. hoor, Rendel. oké, dus, oh, okay. dus mag ik mag eens Amsterdam er ook gewoon heen? Ja, wel, jawel, jawel, jawel. Kijk, uh, voor 35 euro, als je toch een leuk programma krijgt volgens school, is het natuurlijk niet heel erg duur. Want een gemiddeld concert kost dat ook tegenwoordig. Dus uh, ja. <laughs> ja, toch? Is dat zo? Nou, het is wel uniek uh, dat ze die mogelijkheid nog geven met die ja. uh, Black Friday. Absoluut, maar dat ze dan een dag voor Black de Black uh, Friday? Ja, ja, Super Friday of zo. <laughs> Black, ja. Black Friday? Maar dat ze een dag voor de zandvotters schrijven ja. hebben vind ik dan weer minder. Ja. Dat vinden we wel een beetje minder. Ja, voor dat, dat, voor... dat vinden we allemaal minder, maar goed. Ja. We weten wat daar de reden achter is, dus oh, okay. nou, dat nou, is dan bekend. Dan het heeft iets met de gemeente mooi. en het uh, circuit te maken, laten we het zo maar, heeft, maar even dat zeggen. heeft nooit gebeurd met elkaar. Uh. Nee. nee, toch heeft de gemeente wel miljoenen geïnvesteerd hè, in, die, uh, ja, in het hele ja, verhaal. Ze krijgen natuurlijk ook wel een plaatje op de kaart ervoor terug, hè. Mooi ik ja. zeg even eerlijk, mooi. het staat wel weer op de wereldkaart, zeg maar. Of daar heel veel geld door in het plaatje komt, weet ik niet, maar ze staan wel... Nou, aan de andere kant, ik weet het niet, ik had die, van de week had ik een paar mensen uit Zweden... Die, uh, in de zaak. En die gingen dan toch even naar het circuit om te kijken, omdat ze daar nog nooit geweest waren. Ja, mooi, ja. Weet je, dan heb ik toch zoiets van, uh, oké, okay, uh, ik denk niet dat je erop kan op de moment want ze zijn natuurlijk druk aan het bouwen voor de Grand Prix, maar... Nee, je, je, er komt, er op, dus, je komt er niet meer op. Het is zwaar beveiligd, dus... Uh, ja. Maar ja. je kan nog wel voor die poort staan. En uh, ja, maar... ik rijd af en toe langs. En dan zie je inderdaad heel veel uh, koppeltjes. Zou, zou die een foto willen maken voor die ingang van het uh, ja. circuit? Ja, dus uh, weet je, die komen er toch helemaal tweede. En die gaan dan toch... Ja, ze kwamen wel voor mij natuurlijk hier, maar dat maakt niet uit. Maar die gaan dan toch even de zandvoort door. Is dat hier ver weg? Want we willen toch even het circuit zien. Nou ja, dus, uh, mooi. Ja, uh, ja, volgens als mij... Je kop, als ze daarna een kopje koffie of een biertje zijn drinken op het terras... dan uh, is het verzameld alleen maar weer zo. Is het ja cool. hoor. Uh, ja, toch? Zeker, Zeker, zeker. Ja, volgens mij donderdag hebben ze het uh, introotje opgenomen. Want ik zag uh, twee helikopters hangen met de camera eronder. Die heb ik ook oh, okay. gehoord, die helikopters. Ja. Dus. dus ik... Uh... Ja, er gebeurt wat in het dorp? Ja, ja, het wordt gezellig <lacht> hoor. Nou ja, weet je, ze zijn al druk bezig met vlaggetjes ophangen in het uh, centrum. Ja, ja, dat heb ik gezien. Twee jongens die allemaal van die uh, zwart-wit geblokte vlaggetjes ophangen. Ja, met uh, van die hoogwerkers uh, zijn ze ja, druk bezig. Ja, ik heb het gezien. En uh, ook uh, gewoon uh, mensen die alle ramen lopen te beplakken en dergelijke. Oh? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus. En, en dat betekent echt, uh, Rendel, dat aftellen is begonnen voor de start van de race 14 dagen... 22 uh, uur, uh, de, uh, de 39 <laughs> minuten en 15 seconden. Jongens, de 200ste Grand Prix van Max Verstappen. Ja. Ook nog. Ook nog. Ook gaat nog. hij hem winnen? Nee. Oh. <laughs> oh die, die was kort door de bocht, hè? Nee. nee, nee. Lendel? Ik, ik denk, ik denk uh, dat uh, Max niet eens punt gaat halen. Dus, niet eens podium? Uh, nee, nee, dus voor al die mensen die naar het circuit gaan. Nee, zoals oh. het nu op het bij Red Bull gaat. Denk ik niet dat Max Verstappen op het podiumkansen heeft, zelfs. Um, of hij moet wel een hele gekke wedstrijd rijden. Kijk, je ziet wel natuurlijk dat, dat een atleet in zijn eigen land altijd iets beter gaat. Dat zie je ja. nou met de Fransen natuurlijk ook. Uh, die halen gouden medailles waar ze niet eens van die mensen gehoord hadden. Dus dat, dat gebeurt ook altijd. Maar ik denk op het dat de McLaren en Mercedes al twee uh, te sterk zijn. En uh, ja, uh, uh, dan ga ik, toch wel, ga, ga ik toch wel naar een overwinning kijken voor of een Russel of een uh, Hamilton uh, op Zandvoort. Want die zijn natuurlijk toch altijd redelijk sterk daar. Uh, uh, of een Piastri of een, uh, een Lendo. Nou, Lendo niet. Want Lendo, die, die jongens, die heeft het op uh, Of hij helemaal goed uit de zomerbreek zijn gekomen. Maar die zit niet in de flow, zullen we maar zeggen. Ja. Maar podium, ik denk dat het nog moeilijk gaat worden. Maar denk je dat Mercedes al voorbij Red Bull is? Ja, jawel, jawel, jawel, ja? jawel. ja, absoluut. Ja, ja, die zijn er nu bij. En, ah, McLaren uh, is duidelijk, maar ja, die is ja, zeker. maar Mercedes ook. Mercedes, okay. uh, ik kan het Nou ja, jongens, kijk even heel eerlijk. Uh, kijk naar uh, Spa, hè. Of, dag of, ja, dat het dacht gewoon dat ze hard gingen. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, toch? Ja, dus ja, ja. Uh, alle, alle twee, hè. Gewoon, klaar. En uh, goed, je wordt dan gedisqualificeerd omdat je een autootje er is is. Maar jongens, anderhalve kilo... Het brengt ja. wel wat, maar ook niet zo heel veel. Dus ik heb wel zoiets van, uh, ik denk Mercedes op serieus spannend. sterk is. Klaar, ja, ja spannend. Nou ja, ja we, het, gaan, we gaan het blijven hier. Ja, en als ze dan net zo uh, spaart, toch met verschillende tactieken gaat werken, dan zijn ze natuurlijk sterker bezig als, uh, als, uh, als Red Bull. Ja. En uh, Kijk, als, als, maar, even eerlijk, als Max wint, hebben we weer al aan je feestje. Nou, dan kan, uh, kan iedereen het bier weer loslaten. Dan gaan, dan gaan we er helemaal voor. Maar ik denk niet dat hij op Tomik in de flow zit. Als je zou hij niet zo door het uh, publiek uh, worden opgezweept... dat hij uh, echt als een raket over die baan heen gaat? Ja, hij wordt natuurlijk wel gedragen door je eigen publiek, natuurlijk. En kijk, Max. Maar Max, ik denk niet dat het publiek uh, Max uh, iets uitmaakt... of hij sneller gaat nee, die, Kijk, die jongen is zo getalenteerd. Die gaat toch wel hard. En of ze nou lopen te schreeuwen Max naar voren. Ik denk niet dat dat een paar seconden gaat schelen. <laughs> Want hard gaat hij toch wel. Ja, ja de, de, dat en, is toch zo. Hij de hoort de, het was, wel trouwens uh, he, als hij in de auto zit. Ja, ze hoort het. Ja, ze hoort het absoluut. En, uh, of ze zien het dan wel door aan je rook als dat weer is. Dus uh, nee, uh, hij hoort het absoluut. Maar nou, Red Bull, uh, jongens, de leeglopen is daar wel heel erg groot. Hè? Voor de technische mensen en mensen achter de schermen en dat soort dingen. Uh, het rommelt vanaf het begin van het seizoen. En dat lijkt wel of andere manier rommelen, dat is nooit goed in een Formule 1-team, nooit goed. En je hoort de mensen de nu mensen met kennis, hoor je ook over praten, die toch al heel lang in de Formule 1 zitten, die zeggen ook, ja, gaat niet goed daar. Gaat absoluut niet goed daar. Ja, en daar dan profiteren de andere, se, andere series van. De andere auto's. Ja, andere zeker, zeker. Dus uh, nou ja. behalve Ferrari, dat blijft Italianen, daar is het altijd rommelig, dus dat maakt niet zoveel. uit. Nou, die, die gaan, we, <laughs> gaan we ook niet tegenkomen denk ik. Uh. <laughs> ja, ik, ik, ik, ik, ik weet het niet, ik, ik, daar, daar was bij mij in feite de rommel al begonnen toen ze zeiden, het gaat eruit. Ja. Dan, dan weet je gewoon dat die rijder gaat nooit meer 110% geven. Ook oh, ik krijg nou trouwens een van de beste Nederlandse autocoureurs binnen, die komt op de motor, die, uh, die gaat zijn helm afzetten en die kent jullie absoluut wel, Fred Kap. Fred Kap. Ja, die komt nu binnenlopen met zijn helm hoor. Die zit ja, weer met een motorpak aan en een ding. Ja, ken u Fred Krap niet, haal dat toch op. Je hebt toch vroeger ook op z'n rond gelopen? Ja, dat, we, dat wel, maar ja. Hey, dat is pas vijf jaar geleden voor mij. Nee, hey, ja, voor, hij, mij, hij, was, <laughs> voor hij, mij was het langer hij geleden. Hij was sneller als Ertel Senna, oh. alsjeblieft op joh. ja. ja. Dat goed okay. over. Ja, die staat zomaar bij jou in de zaak in Beverwijk. Ja, die komt even lekker bakje doen, denk ik. Oh ja. Uh, mooi, ja, ja, want je hebt verschillende etages ook nog hè, daar in je zaak, toch? Twee verdiepingen, ja. Twee ja, ja. verdiepingen. We hebben, we, hebben, we hebben gewoon lekker twee verdiepingen in. Ongelooflijk, hè? Dat gaat allemaal door, hè? Ja, dat gaat allemaal door. En uh, Fred pleit zich nu in de met mij in de rode sollicitatiestoel. Nou, hij komt waarschijnlijk bij mij in lopen zeuren, dat hij heel graag op Asje bij mij wil uh, meerijden. Oh ja, ja, ja. ja, uh, ja nou ja, als het een goede is, waarom niet, toch? Nou nee, hij is te snel, dus ik gooi hem uit Hij is, is te de snel. Schotbal. Hij is te snel. Oh ja. Ja, ja, ja. Hij, hij rijdt te veel schade bij anderen. Oké, oké, oké. Dit is een oude Roudauer uh, racer, de groep N racer en uh, Formule 3 en sportscars, Al wat heb je niet gereden? Ja, jij ja, ja, zit op de glimmerse ogen te glimmen. Ik zit en zijn oogjes gaan glimmen. Ja, uh, gewoon de beuker in, uh, zeg maar. Hè. Hey, oh, ja, ja Rendel. Maar dan hebben we dus het uh, Grand Prix weekend uh, in, uh, ja. in Sanford. En uh, wat ga jij dan doen daar in uh, Beverwijk? Of uh, kom je deze kant op? Hoe uh, nou, gaan we ja, dat zien? Ik, ik moet even kaarten regelen, maar er is een paar telefoontjes plegen. Daar heb ik wel wat. Maar eerlijk gezegd, uh, ik heb gewoon de winkel open. En uh, uh, tijdens het Grand Prix weekend komen er toch wel een hoop mensen die zien. Kijk, je ziet vlakbij, hè? Dus alles uh, langskomen. En ik heb dat weekend heb ik echt heel, heel, heel grote kortingen op uh, Max Verstappen-model. Dus ja, Max Verstappen moet lekker die hele tribune uh, hier voor de deur gaan staan met de vlaggetjes. Ja, dat zat ik ook te denken. De zaak is uh, groot genoeg om een uh, mooi scherm uh, daarop te hangen. Ja, nou, en Ja, je zet de... een scheepje, ja, scheepje even in, Kunnen we ze allemaal op kijken. En, en, en dat je met z'n allen <laughs> gewoon even kijkt. Uh, zondag ook open dan, uh, zeg maar. Ja, zondag ook open en dan gaan we gewoon uh, knallen. En ik heb hier natuurlijk vlak voor de deur heb ik een heel groot parkeerterrein waar heel veel mensen. Bij de bazaar worden natuurlijk heel veel auto's worden neergezet en dan gaan ze met pendelbussen terug verder naar het circuit, Oh ja, nou ja. Dat heb ik aan de overkant van de weg zitten, dus dat heb ik ook En dan kan je ook even langs bij Rindel, misschien blijf ik het allemaal hangen. En langs bij de vrachtwagens. Bij de vrachtwagens, joh. Bij Buko. Oh ja, bij Buko kan je ook even langs, als ze daar nog wat hebben staan trouwens bij Buko. Dat weet ik eigenlijk niet. Alles wordt naar Sanford gebracht, hè. Is het zo? Ja, ja. meestal meeste komt allemaal deze kant op. Oké, kunnen ze het kwijt, hoor. Nou ja, mijn doel. <laughs> overal slagbomen en zo, joh. Het is een, een, een chaos. Ja, maar hey, hey, het is voor een goed doel. Het is voor de Formule 1, dus het mag. Zeker weten, zeker weten. Ja, nee. hey, we moeten zo trots zijn dat jullie die Formule 1 in Nederland hebben, jongens. We moeten er echt super trots op zijn. Zijn we ook. Zeker weten, Rindel. Nou, Rendel, ja, tot slot. Heb jij nog een uh, autosport nieuwtje wat je echt even aan de luisteraars kwijt wil? Nou ja, ik zou je zeggen, het is vakantietijd. Het lijkt wel of ze allemaal gewoon de social media die gegooid hebben. Uh, nee, nou ja, eigenlijk niet heel veel. Alleen dat niemand, maar ook uh, wat ik ook overal lees, niemand, niemand, niemand begrijpt de beslissing van Carlos Sees naar Williams. Helemaal niemand. En uh, dat begrijp ik ook niet. En dat, dat is eigenlijk een beetje het laatste wat ik allemaal een beetje vernomen heb op, uh, het, uh, op het net. Misschien was dat en de enige optie? Nou, heel belangrijk vond ik wel eh, vandaag Albon, die schijnt in de Zwitserse Alpen aan het wandelen te zijn. Maar ze vindt dat ik ook wel heel, heel groot nieuws. O, ja, ja. Alex Albon in Zwitserland aan het wandelen is in de bergen. Ja, nou, heel belangrijk, heel belangrijk. Het is echt gewoon oh, zomertijd, jongens. Hoe eh, noem je dat ook weer? Alv, uh, Van de Linden-tijd is dat toch, dat je het alleen maar moet gaan zoeken? Ja, nou nee, ja, klopt. Nee, nou, nee, nee, nee wel, wat ik wel nog bijzonder vind, Nick de Vries, hè, die gaat het Superformule kampioenschap voor het rijden in Japan. Okay. En uh, dat kennen de mensen niet jongens, maar dat is bijna, gaat bijna net zo hard als Formule 1. Dus uh, leuk dat hij daar bij een team uh, een plekje gevonden heeft. Dan gaan we gewoon drie of vier wedstrijden rijden, of de 3 of vier wedstrijdweekends. En uh, uh, dan zit je toch nog een beetje tegen die Formule 1 aan te, aan te, aan te schoppen, zeg maar. Niet dat hij er ooit in terugkomt, maar uh, hij mag het toch even lekker uh, gaan schrijven. Ja, toch, je, Nou, toch of ik de Vries heb, je moet de groeten van FedEx hebben trouwens. Oh, ja dankjewel. <laughs> dan weet hij wel maar, waarom nou, hè? laat hij maar niet langs Oh. Nee, want de autootjes zijn nog steeds niet geleverd. Nou jongens, het is, uh, ik ben er heel kort over, maar al die bedrijven, al die vervoersbedrijven kunnen het gewoon niet meer aan. En ik ga, uh, bij mij zeker in Beverwijk, daar nou is Beverwijk ook niet de place to be, hè? je wil doodgevonden worden. Wat staat dat je een winkel wil hebben, maar dat maakt niet uit. Maar het lijkt wel of hier alles met alle vervoersbedrijven misgaat, want er zijn zoveel pakketten altijd komen gewoon drie, vier dagen later aan... dat het lijkt wel of die tunnel toch alles tegenhoudt. Ik denk dat dat het is. Ja. Die, die, die tunnel die houdt alles tegen hier. Dat, uh, Na, dat nou ja, ik, hoor, ik hoor van Thomas dat er steeds files staan en zo. Dus uh, misschien ja. is dat een uh, aanleiding daarvoor... Uh. Het zou, kunnen, het zou kunnen, ik weet het niet, maar ja, er gaat een hoop mis met pakketjes en daardoor ja, vandaag ook weer een paar mensen even nee moeten zeggen omdat toch de doos met de modelletjes toch weer niet aangekomen is. Terwijl die dinsdag uit Duitsland wegging, hè. ik had het op de kunnen halen. Dinsdag, nou daar had hij vandaag wel moeten zijn toch? Ja, uit Essen, hè. Het, is ook niet, het is ook niet heel ver weg in Duitsland, in Essen, ja. je rijdt er in uh half uur heen, hè? Nee, dus, dus zijn ze aan het eten waarschijnlijk, hè? Geen idee. Ik Geen ge ge idee. Ja, okay. ja wel, ja. <laughs> nou. ja wel. Oké. Okay. Hé, hey, ja, Rindel, dankjewel weer. Volgende week en dan zitten we echt aan het aftellen voor uh, Zandvoort. Zeker weten. Dan gaan we de klok echt uh, in de gaten houden. Komt helemaal goed. Dankjewel, Rendel. Tot ja. volgende okay. week. Tot volgende week. Hoi. Hoi. I didn't address my name's X We're here to prove that a group can make a move You see anybody who moves at a party So what's the chance on a dance with well, a need jacks Now guts to get down, jammed yeah. Oké, zo op de Zuidracht dat is de uh, basic uh, black en nothing but a party in de achteraan. The limits, back to the eighties met de uh, Yeah. Het is tijd, uh, het is al vijf geweest, al lang geweest. Tijd voor het uh, beest van de week, Thomas. Hallo daar. Hallo. <laughs> Mijn naam is Keizer, een stoere lieve kater van zes jaar. Ik ben dol op gezelschap en knuffelen. Ik let ze ook graag tegen je. Kinderen en andere huisdieren ben ik niet gewend. Ik hou ook niet zo van heel erg veel van drukte. Dus mits de kinderen katten gewend zijn en mij rustig kunnen benaderen... kunnen wij altijd kennis maken met elkaar. Ik zou het wel erg fijn vinden om af en toe een frisse neus te halen. En uh, ik krijg speciale voeding vanwege een verleden met blazen geruis. Ik ben dus ook op zoek naar een rustig huishouden... waar ik lekker naar buiten kan en heel veel knuffels kan halen. Op zoek naar een maatje. Kom kennismaken en hopelijk tot snel. Dus ik zou zeggen, ga even langs om kennis te maken met Keizer bij... Uh... Het we Dierenhuis aan okay, de straat ja, nummer 5. Of uh, stuur even een mailtje om een afspraak te maken naar dierentehuis.kennemeland.dierenbescherming.nl Hé, hey, ondertussen dat jij het uh, Dier van de Week uh, gedaan hebt... zitten wij naar de breakdance uh, te kijken uh, tijdens de Olympische Spelen. Ja, we gaan goed. Een nieuwe Olympische Sport. En jij had inderdaad goed nieuws, want... Uh, ja, we gaan heel lekker, hè? Op ja. De breakdance. Ja ja, ja, ja, ja. We zijn uh, de eerste twee rondes al door. We doen twee Nederlanders aan mee. Twee mannen. We zijn nu bij de mannen. Gisteren waren het de dames. Nu de heren. En uh, zo te zien uh, gaat ook de tweede Nederlander door naar de volgende ronde. Dat is mooi nieuws. En uh, hoe deden de Nederlandse dames het gisteren dan? Uh, volgens mij was ze vierde geworden. Vierde, oké. Okay. Ja. Nou, ja. helemaal niet slecht. Nee, ook niet verkeerd. Nee, een debuut op de Olympische Spelen. Ook een debuut sport natuurlijk. Dus... Ja. Uh, ja, laten we hopen dat over vier jaar de breakdancer uh, gewoon weer uh, aanwezig is. En oh, he, ja, in 1984 deden ze dat ook al, he, dat breakdansen. En uh, ja, die platen die, uh, die ik nu ga draaien, die is speciaal voor uh, dat breakdancer gemaakt. De breakmachine is hier. Nou wil ik ook weer niet zeggen dat ik als klein Robje eraan meegedaan heb, hoor. Aan de street Nee. In 1984. Nee. Ik heb even rood overgeslagen. Maar goed, toen daar is het ook al, Thomas. Ja. En toen was het nog geen Olympische sport. Ja, nu wel sinds dit nu jaar. Nu wel sinds dit jaar. En op dit moment gaande op NPL 1 kan je dat ook volgen. En het Nederlandse team. We zitten erbij, hoor. Enorm goed. Ja. Dus, uh, dus zeker we de heren de zijn we om uh, even te gaan kijken hoe de heren het uh, verder uh, nog doen. Wanneer is de finale daarvan? Weet je dat toevallig? Ik denk dat ze nu in één stuk doorgaan naar de finales. Naar de finales. Dus dan weten we weer of er een medaille in zit. Ja, ben benieuwd. Nou, ik ook. Zeker weten. Ik zit even te kijken welke plaats... Oh ja, we hadden het over Black Friday natuurlijk. Ja, jij ging even de mist in. Ja, ik had het net in plaats van Super Friday, had ik het over Black Friday... Maar dat kwam omdat ik deze plaat van Lost Frequencies klaar had staan. Hier is de nieuwe single samen met Tom O'Dell, een oud nummer van hem. En die heet Black Friday. Black Friday. I wanna go hard, I wanna have fun. I wanna be happy, could show me how it's done? It looks so pretty, pretty like the sun. I could watch forever, red, white shine. I don't know De Breakfast Club, word je, en ride on track. Nou, het zit er voor ons alweer op, uh, Thomas. Ja. Vond je het leuk vandaag? Heerlijk. Ja, ja. Lekker uitgewaaid ja, ja, ja. voor het raam. Ja, dus uh, lekker. Nou, het was uh, best uit te houden, toch? Nu wel, ja. Ja, de komende dagen gaan we toch wel een beetje warmte krijgen zo. Maandag zelfs tot 30 graden kan het oplopen. Ja. Dus... Uh, 33 zelfs. 33, maar niet aan de kust, toch? Laat, nou ja, laat, je weet we het niet. We weten het niet. Nee. Nee, ja. dus uh, houden we eerst uh, verwachtingen in de gaten. En uh, dat kan ook trouwens op de app. Als ik nog even reclame mag maken. Dus uh, download hem, de ZFM app. En je blijft op de hoogte. Volgende week dan zijn wij er ook weer. Ja. En uh, dan weer uh, met de, de laatste nieuwtjes en uh, lekkere muziek. Gaan we er weer een uh, feestje van maken. Ook met uh, Ja. We zijn een kwartier in de uitzending geweest. hè? Rendel ja, uh, 18 minuten. 18 minuten geklokt. Ja, 18 minuten Rindel, geklokt. dan weet je dat. Oké, okay, nou, tot volgende week. Tot en, volgende uh, week. Fred zal meteen ons stoppen na vijf uur. Ja. Die zit even lekker in uh, Slowakije. Dus, uh, over een paar weken ook lekker. die weer terug. Zeker weten. Ga jij nog op vakantie trouwens? Nee. Nee? nee. Gewoon lekker in Nederland blijven. Ik ga naar Zandvoort. Naar Zandvoort aan de zee? Zeker. Nou, heel veel plezier dan. Kom goed. En iedereen die nog uh, geniet van de vakantie, ook heel veel plezier. En fijn weekend. Soep, soep, soep. Zeker weten. Fijn weekend. En barbecue Ja. Superstar, superstar. <tries>